In de Randstad viel op de A4 naar Den Haag bij Zoeterwoude 3 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen. Eerst bij Haarlem-Zuid 2 en voor het knooppunt 3. A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel. Of, in de richting van Zaanstad dus bij de afrit IJmuiden 3 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht 2. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Twee armen als we zoeken naar een loog. Als we dicht tegen.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 Van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. My life is brilliant.